Een hoorspel in 16 delen geschreven door Annemarie Selinko. Bewerking Jan Appel. Regie Hieronderna. De Code Civil De Republiek heeft verschillende sterke mannen nodig. In tijden van oorlog kan Frankrijk zich deze partijintriges niet veroorloven. U stelt dus voor dat ik uw broer terugroep om de verschillende samenzweringen te onderdrukken. Begrijp ik u goed? Ja, dat dacht ik. Samenzweringen op spoor is de taak van de politie niet meer en niet minder. Natuurlijk, als het om staatsgevaarlijke samenzweringen gaat. Maar ik kan u verraden dat invloedrijke kringen eraan denken... een concentratie van alle positieve politieke krachten tot stand te brengen. Wat verstaat u onder positieve politieke krachten? Bijvoorbeeld uzelf en Napoleon, de beide meest... Houdt u toch op met dat gezwam! Zegt u toch ronduit, mijn broer Napoleon wenst uit Egypte te worden teruggeroepen... om naar de positie van dictator te solliciteren. <tus> U zult begrijpen dat dit niets doen in Egypte een man als Napoleon tot wanhoop wil brengen. Als mijn broer nu in zijn wanhoop eigenmachtig zou besluiten terug te keren, wat dan? Dan zou ik als minister van oorlog genoodzaakt zijn uw broer voor een militair gerechtshof te brengen. Ik vermoed dat hij dan als deserteur veroordeeld en doodsgeschoten zal worden. Maar Napoleon kan als vuurig patriot niet langer in Afrika... Een opperbeveler hoort bij zijn troepen. Hij is dezelfde Afrika gebracht. Hij moet ook zorgen dat ze terugkomen. Nee, maar... Meer valt er niet over te zeggen, monsieur Bonaparte. Ik dank uw excellentie voor het onderhoud. Hoe gevaar je die Tot ziens, Joseph. Groeten aan jullie. Dank je. Hij zal terugkomen. Wie? De peetoom van onze zoon. Ja. En wat zal je dan doen? Als ik de nodige volmachten krijg, zal ik hem laten doodschieten als dat niet het geval is. Dan zal hij de nodige volmacht krijgen om mij te laten doodschieten. Kom, ik ga nog een beetje werken. Maak jullie geen zorgen over, Desiree. Ik heb natuurlijk maar een grapje gemaakt. Dat begrijp ik, Jean-Baptiste. Parijs de 18e Brumaire, in het buitenland, 9 november 1799. Onze Republiek krijgt een nieuwe grondwet. Hij is teruggekomen, heeft een coup d'état gewaagd en is sinds een paar uur staatshoofd van Frankrijk. Jean-Baptiste zegt dat wij ieder ogenblik een huiszoeking van de staatspolitie kunnen verwachten. Op een zondagmorgen hoorde ik plotseling een welbekende stem in onze salon. Eugenie, ik wil mijn beter zien. Eugenie! Ah, ha, ha, ha. daar is ze. Uh, hoe maakt u het, mijn lieve Eugenie? Ik wilde u verrassen. Ik moet toch uw zoon leren kennen en uw nieuwe huis. En, kameraad Bernardot heb ik sinds mijn terugkeer ook nog niet gezien. Wat is onze voormalige minister van oorlog toch? Hij is in de tuin. Ach, daar komt Jean-Baptiste. Daar bof ik bij, kameraad Bernardot, dat u geen minister van oorlog meer bent. Hoe maakt u het, kameraad Bonaparte? Gaat op zitten. Waarom is dat zo'n buitenkantje voor u, Bonaparte, dat ik geen minister van oorlog meer ben? Heb ik niet gehoord dat u van plan was mij voor een militair gerechtshof te brengen? En te laten doodschieten? Dat zou zo ongeveer wel mijn houding geweest zijn, ja. <laughs> Wat verwijt u mij eigenlijk? U kent ons militair recht even goed als ik. Nog beter dan ik, want u hebt de militaire academie bezocht, terwijl ik maar als gewoon soldaat begonnen ben. Daar ik mijn Afrikaanse missie als afgedaan beschouw, kom ik terug uit Egypte om mij opnieuw ter beschikking van het vaderland te stellen. Dit kan de regering niet onverschillig zijn, dat een man als ik in een wanhopige toestand in de republiek zich... De bevindt, toestand is helemaal niet wanhopig. Niet? Ziet het ogenblik van mijn terugkeer, vertelt hij mij van alle kanten dat de regering de situatie niet meer meester is. De royalisten laten weer van zich horen in de D. en zekere kringen in Parijs corresponderen openlijk met de Bourbons in Engeland. Volgens mijn mening is het de plicht van het leger en zijn bevelhebbers alle positieve krachten te bundelen, in te staan voor orde en rust en een regeringsvorm te vinden die de idealen van de republiek waardig is. Ieder ingrijpen van het leger beschouw ik als hoogverraad. Als men nu van alle kanten, ik zeg nadrukkelijk van alle kanten, naar mij zou toekomen om mij voor te stellen met behulp van eerlijke mannen een nieuwe grondwet samen te stellen, die beantwoord aan de wensen van het volk. Kameraad Bernadotte, zoudt u mij dan bijstaan? Jean-Baptiste Bernadotte, mag Frankrijk op u rekenen. Als u hier gekomen bent om mij onder een kopje koffie tot hoogverraad over te halen, dan moet ik u verzoeken mijn huis te verlaten. Hmm. U zou dus met het wapen in de hand optreden tegen de kring van kameraden die door de natie ermee belast werd de republiek te redden. Kamerad Bonaparte, ik heb onder uw opperbevel in Italië gevochten... Ik heb gezien hoe u veltochten voorbereidt en ik zeg u dat Frankrijk geen betere bevelhebber heeft dan u. Maar wat u daar als politicus voorstelt, is een generaal van het republikeinse leger onwaardig. Doet u het niet, Bonaparte? Als u het echter toch doet, zal ik u met het wapen in de hand bestrijden, mits... Mits? Mits ik daartoe van de wettige regering opdracht krijg. Wat bent u eigenwijs? Afgevaardigd republiek gaat te gronden. Men zoekt in het verleden te vergeefs naar een ogenblik als dit. Niets in de geschiedenis is te vergelijken met het einde van de 18e eeuw. Niets in dit einde gelijkt dit ogenblik. Wij willen een republiek van grondvest op vrijheid en gelijkheid. En wij zullen haar hebben. Met behulp van alle vrienden van de vrijheid zal ik haar redden leer ik in mijn naam en in die van mijn wapenbroers. Generaal Bonaparte, als voorzitter van de Raad der Ouden moet ik u er toch op wijzen dat grondwetswijzigingen niet onze competentie raken, toch die van de Kamer van Afgevaardigden. Ik raad u aan u met de regering in verbinding te stellen. Generaal Bonaparte, uw broer Lucien verzoekt u met schiet naar de Kamer van Afgevaardigden te komen. Het is de hoogste tijd. Heren, wij gaan naar de Orangerie. Volg mij! Stilte, stilte, afgevaardigden, ik vraag het woord. De vrijheid en de republiek zijn in gevaar. Afgevaardigden, generaal Bonaparte is zojuist aangekomen. Hij heeft u een belangrijke mededeling te doen. Ik geef het woord aan generaal Bonaparte. Het is niet aan orde. Afgevaardigden gisteren zat ik rustig in Parijs toen men mij liet roepen vandaag overlaat men mij met beschuldigingen ik ben geen intrigant u kent mij heb ik niet genoeg bewijzen geleverd voor mijn trouw aan het vaderland wanneer ik een arglistig en gemeen mens ben mogen ieder van u een brude zijn Frankrijk, heel Frankrijk zal weten wat hier gebeurt. Alle partijen hebben uit deze crisis hun voordeel willen halen. Ik alleen wend mij tot de Kamer van Afgevaardigden. Als het gij echter en gaat de vrijheid eronder, zo zullen de komende geslachten over u oordelen. Afgevaardigden buiten staan mijn kameraden. Richt bij net op mijn borst. Maar laat iedereen door het buitenland betaalde Jacobijn mijn verrader noemen. Dan zal het geweld van het slagveld u verpletteren. De God van de oorlog en Fortuna zijn met mij. In Gods landen, staak sta deze barthouw. Je moet er naar buiten. Ik moet weten of we op de troepen kunnen vertrouwen. Ik zal. Ik wil... Kom mee. Soldaten, als voorzitter van de Raad der 500 verklaar ik u dat daarbinnen de meerderheid door een paar dolkdragende Jacobijnen wordt geterroriseerd. Deze door Engeland betaalde schurken hebben het gewaagd uw generaal met gevaarschap te bedreigen. Er is een moordaanslag tegen hem ondernomen. Ziet zijn monden! Tegen deze dolken moeten uw bajonetten ons beschermen. Volg mij naar binnen! Iedereen die zich verzet, hard gedoopt, zult mij. Ik ben de god van de oorlog. Zwijg die god van. Ik zweer u met deze degen mijn eigen moeder neer te steken... als hij het ooit mocht wagen de vrijheid van Frankrijk in gevaar te brengen. Ik zou nou maar weer eens een wietje laten. Ja. Ja? Dit wietje is zojuist door een onbekende vrouw afgegeven. In de Dank je, Fanny. Generaal Moreau is al even gearresteerd. Dat is de eerste. Dan is het hem dus toch gelukt. Misschien. Als je klaar bent met die kleine Oscar, moeten we naar de salon gaan. Ja, even nog. Ik ben direct klaar. Zo. Mijn kleine mannetje, heb jij zo'n lekker rond buikje? Wat denk je, Jean-Baptiste? Zou hij het zijn? Mogelijk. Ik hou er in ieder geval rekening mee. Nou, zullen we maar gaan? Ja. Kom maar. Nou gaat mijn kleine mannetje lekker slapen, hè. Zo, in je warme bedje. Goed instoppen. Welterusten, kleine Oscar. Ik al wat kaars aan te dus schrijven. Goed, ja. En dan nou ga ik nog wat schrijven in een boek. Best. We kunnen toch niks anders doen dan wachten. Er zijn nachten die geen einde schijnen te nemen. Wij verwachten ieder ogenblik de staatspolitie. Want Jean-Baptiste is er wel zeker van... dat Napoleon het hem niet vergeeft dat hij afzijdig is gebleven. Jean-Baptiste. Tot stopt een wagen voor ons huis. Ik hoor het. Oh. Ik uh, zal gaan open doen. Wees te dat met deze reden, is. Ga maar, ga maar, Jean-Baptiste. Oh. oh, nee. Oh, nee, toch. Oh, Julie. Oh, gelukkig, het is alleen maar jullie. Napoleon, dat eerste komt op een voor het leven. We hebben een hele nacht vergaderd om de nieuwe grondwet te beëden. Oh, we moesten het jullie even komen vertellen. Het spijt me dat we jullie gewekt hebben. We hebben ons niet gewekt, we hebben nog niet geslapen. Hoe stel je voor, Désiré? Napoleon en Josephine gaan in de tuilerieën wonen. Wat? Josephine wil alles opnieuw laten stofferen. Nou, dat kan me best begrijpen hoor. Het is dan zo stom, oude ouderwets, maar. De staatsraad die de drie consuls terzijde zal staan. Ja, stel je voor. U zult wel in de staatsraad benoemd worden, zwager Bernadotte. Ik eis de vrijlating van generaal Moreau. Verzeker de bewaring, anders niet generaal Bernadotte om een rood tegen de aanslagen van het gepeupel te beschermen. Men kan nooit weten. Oh, Josephine heeft er een hele vuil van gemaakt. We hebben zoveel champagne gedronken. Stel je voor, hij eist dat ze zich met een echte hofhouding omringt. Elektrice en drie gezelschapsdames die de functie van hofdames krijgen. En daar komt er ook nog naar Parijs, 21 maart 1804. Het is onzinnig van me s'nachts alleen naar de Tuileries te gaan om met hem te spreken. Dat wist ik van tevoren. Bijna vijf jaar zijn er verlopen sinds die 18e brumaire... Napoleon is nog altijd eerste consul en onbeperkt heerser over Frankrijk. Het openbare leven is in grote beroering. Napoleon heeft de hertog van Anghien laten arresteren. Een militair gerechtshof heeft hem wegens hoogverraad... en poging tot aanslag op het leven van de eerste consul... ter dood veroordeeld. Het vonnis wacht alleen nog op bekrachtiging van Napoleon. Maar de hertog werd niet op Frans grondgebied gearresteerd. Begrijp je wat iemand durft, Desiree? Hij haalt met behulp van 300 dragonders een politieke tegenstander uit het buitenland. Ontvoert hem dan naar Frankrijk en laat hem hier terechtstellen. Voor ieder mens met een grijntje rechtsgevoel is dat een klap in het gezicht. Wat zal er met hem gebeuren? Lieve hemel, hij kan hem toch niet laten doodschieten. Ja. Madame Letizia Bonaparte vraagt of u haar ontvangen kunt. Hm? Laat madame binnen. Wat zou er zijn? Ze komt nooit onaangediend. Goedenavond, generaal Bernadotte. Goedenavond, madame. Goedenavond, madame Bonaparte. Uh, gaat u zitten, madame. Dank u. Generaal Bernadotte, acht u het mogelijk dat mijn zoon die hertog van Anguillen laat doodschieten? Niet alleen mogelijk, madame, maar zeer waarschijnlijk. Waarom zou die man dus uit het buitenland hebben laten halen? Ik dank u, generaal Bernadotte. Weet u wat de voltrekking van dit vonnis betekent? Moord, niet anders dan een langhartige moord. Wint u zich liever niet zo op, madame? Ach, generaal Bernadotte, mijn zoon staat op het punt een langhartige moord te begaan en ik... Ik zijn moeder mag mij niet opwinden. Mijn zoon heeft deze man met geweld naar Frankrijk gesleept om hem te laten doodschieten. Met dit schot zal Frankrijk zijn aanzien verliezen. Ik wil niet dat mijn Napoleone een moordenaar wordt. Ik wil het niet. Uh, u moest eens met hem praten. No, no, no, no, no, signore. Het zou niet helpen. Napoleone zou zeggen, mama, dat begrijpt u niet. Ga slapen, mama. Moet ik uw lijfruimte verhogen? Zij moet gaan, signore. Zij, zinnie. Ik... Hey. Ik denk niet dat het veel indruk zal maken op de eerste consul. Eugenie, pardon, signora Bernadotte, madame. U wilt toch niet dat uw land door de hele wereld voor een moordenaarsrepubliek wordt aangezien? Nietwaar, dat wilt u toch niet? Ik heb gehoord dat hij een oude moeder heeft en een verloofde. En... Madame, hebt u medelijden met mij? Helpt u mij? Ik wil niet dat mijn Napoleon is. Generaal, als uw zoon... Uw kleine Oscar op het punt stond dit het volgende zonder tekenen. Wat zou u doen, Deze generaal? En rijd naar de Tuilerie Jij gaat met hem mee, niet waar Jean-Baptiste? Je weet heel goed dat hij de hertog zijn laatste kant zal ontnemen. Je moet alleen met hem spreken. Ik vrees dat je geen succes zult hebben, maar je moet gaan. U kunt mijn wagen nemen, signora. Als de generaal het goed vindt, dan zal ik hier op uw terugkeer wachten. Zo stond ik dan om het middernachtelijk uur in de antichambre van de eerste consul. Hij had mij laten verzoeken even te wachten. En het duurde inderdaad maar een ogenblik. Dit is de grootste verrassing die me sedert jaren te beurt is gevallen. Hm. Gaat u toch zitten, liefste? Gaat u toch zitten? U wordt met de dag jonger. Dat klopt niet. De tijd gaat zo snel. Volgend jaar moeten we voor Oscar al een onderwijzer zoeken. Kijk eens, de eerste exemplaren die uit de machine kwamen. Hier burgerlijk wetboek. De code civiel van de Franse Republiek. De wetten waarvoor wij in de revolutie gestreden hebben. Voor eeuwig geldig. De humaanste wetten van de wereld. Hier, dit betreft de kinderen. En dit, dit hier, de nieuwe huwelijkswetten. En dit, dit betreft de adel. De erfelijke adel wordt afgeschaft. De volksmond noemt u code civiel. Nu wel de code Napoleon. Pardon. Ik verveel u, madame. Zet u toch uw hoed af? Nee, ik blijf maar een ogenblik. Ik wil alleen maar... Maar hij staat u echt niet, madame. Hij staat u werkelijk niet. Mag ik hem afzetten? Nee! Bovendien is het een nieuwe hoed. En Jean-Baptiste zegt dat hij mij uitsteekt. Natuurlijk, natuurlijk, als bijna dat. Mag ik u vragen? Wat mij de eer van uw nachtelijk bezoek verschaft, madame? Eugenie. Kleine Eugenie. Ik wil u iets verzoeken. Natuurlijk. Waarom natuurlijk? Ik neem niet aan dat u mij een bezoek brengt... zonder medische iets te vragen. De meeste mensen doen dat. Ik ben eraan gewend. Nu? Wat kan ik voor u doen? Madame Jean-Baptiste Bernadotte. Hebt u zich misschien verbeeld dat ik u midden in de nacht kom opzoeken... zonder daar een dringende reden voor te hebben? Nee. Maar misschien roopt. Men mag toch hopen, madame. U vernieuwt uw hoop, madame. Waarmee kan ik je van dienst zijn, Eugenie? Ik... Ik verzoek u hem... raadzie te verlenen. Je bedoelt de hertog van Anquin... Ja. Wie heeft jou met dit verzoek naar mij toegestuurd, Eugenie? Dat doet er niets toe. Veel mensen richten dit verzoek tot u. Ik behoor ook tot die mensen. Ik vraag je, wie heeft je gestuurd? Bernadotte? Nee. Maar dan, ik ben gewend dat mijn vragen beantwoord worden. U moet niet zo tegen mij schrijven. Ik ben niet aan. Dat is waar ook. U speelt graag de moedige jonge vrouw. Ik denk aan die scène in de salon bij madame Tallien. Ik ben helemaal niet zo moedig. Maar wanneer er veel op het spel staat, zet ik alles op alles. En destijds in de salon bij madame Tallien stond er heel veel voor u op het spel. Niet waar? Alles. Maar voordien, Napoleon, was ik ook al erg moedig. Dat was in de tijd toen mijn verloofde na de val van Robespierre... ...gearresteerd was. Zijn broers vonden het gevaarlijk, maar ik ging... ...met een pakket ondergoed naar de militaire commandant van Marseille. En daarom moet ik juist weten wie jou hierheen gestuurd heeft. Wat heeft dat ermee te maken? Omdat diegenen die jou naar mij toegestuurd hebben, mij heel precies kennen. Ze hebben werkelijk de enige mogelijkheid gevonden het leven van die ambien te redden. Ik zeg alleen een mogelijkheid. En het interesseert mij wie zo verstandig zijn geweest deze kans te benutten. Het is erg laat geworden. Ach, gaat u nog niet weg, Eugenie? Ik ben immers zo blij dat u mij bezoekt. Het is een lange nacht. U zult wel moe zijn. Ik slaap slecht. En erg kort. Hm. Jij hebt me iets verzocht, Eugenie. Voor de eerste keer in je leven heb jij me iets verzocht. Maar jij weet helemaal niet wat je verlangt. Het gaat toch niet om Liang, ja. Ik moet eindelijk die boeken brons. Ik moet de hele wereld bewijzen wat Frankrijk voelt. Het Franse volk zal zelf zijn heerser kiezen. Vrije burgers van een vrije republiek gaan met de stempus. Napoleon, u hebt mij gevraagd wie mij hierheen gestuurd heeft. Voor u een beslissing neemt, wil ik uw vraag beantwoorden. Ja. Ik luister. Uw moeder. Ik wist niet dat mijn moeder zich met politiek bemoeide. Mijn moeder beschouwt dit dus niet als politiek. Maar als morgen! Eugenie, je gaat er ver. Mijn moeder heeft mij zo innig verzocht met u te spreken. De hemel weet dat het mijn plezier is. Hoe vind je dit? Ik heb het nog aan niemand laten zien. Bijen? Heeft er staan allemaal bijen je Ja, bijen. Weet je wat dat betekent? Nee. Het is een embleem. Een embleem waarvoor? Om de muren, de tapijten, de gordijnen mee te passeren. De livreien, de hofkoetsen, de kroningsmantel van de keizer. Begrijp je mij, Eugenie? Mijn kleine meisje. Rijdt u onmiddellijk naar Van Sen en geeft u dit aan de commandant van de vesting. U bent ervoor verantwoordelijk dat de commandant het persoonlijk in ontvangst neemt. Ik zou graag willen weten... wat u beslist heeft. U hebt u goed kapot gemaakt, madame. Erg u zich maar niet. Hij stond u werkelijk niet. Wat kan ik uw moeder zeggen? Wens u mijn moeder een aangename nachtrust... U dank ik hartelijk voor uw bezoek, madame. De volgende morgen bracht de moniteur op de eerste pagina het bericht dat de hertog van Anghien vanmorgen om vijf uur was doodgeschoten. Enkele uren later vertrok madame Letizia naar haar verbannen zoon in Italië.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 Hans Hoekman. Voorzitter van de Raad van Ouden, Frans Somers, Letitia, Willy Bril. Technische realisatie: Fred de Beer, Beer Gertenbach en Leon Dubois. Regie: Hero Muller.